Middernacht, het begin van maandag, 24 oktober. Juri Stubinitski met het NOS journaal. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders per direct opgezegd. Youngman en Pangda zijn volgens Swedish Automobile hun verplichtingen over de investeringen niet nagekomen. Afgelopen zomer beloofden de bedrijven miljoenen te investeren in het noodlijdende Saab in ruil voor een belang van bijna 54 procent.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jannen En je kunt natuurlijk bellen voor de enige echte, echte Janne radiospel. En voor de stelling in wat een geluidt Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling van vannacht luidt. Ruim de tentenkampen maar op. Occupy Nederland is er aanfluiting. Zo, dat is maar duidelijk. Een echte Jan ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus wil je het als geboren goed mens opnemen... voor een vrouw zonder kaartje en met hoofddoek in de trein... en word je door je geschreeuw de bak ingegooid, zoals Anil Ramdas, onze vriend... dan ben je dus een ontzettende Johan. Laten we eens even gaan kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is bij Jan! Echte Jan, Johan, echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, ja, wie kent hem niet? Nou, volgens mij niemand. Uh, Robert Vlos. Joehoe. De bezetting is meestal wel uh, tegen de regels in, dus weer vertrekken in ieder geval qua tentenkamp uh, komende week. Ja, Robert Vlos, dat is de fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. En die wil dat het uh, Occupy Tentenkamp uh, ja, heel snel weggaat van de beursplein daar. Na de herfstvakantie moeten alle linkse kindjes weg zijn daar. Want het schoren moet maar weer eens aan het werk. En het beursplein ja, moet maar weer eens schoongemaakt worden. Ik ben er geweest. Het is echt een vieze puinhoop. Uh, dus laat die mensen gewoon op een, uh, op een mooie aangehakt camping ergens demonstreren. In het westelijk havengebied, dat zeg ik je. En ik vind onze wethouder een dappere man en een hele echte jan. Het is een echte jan Zonder. Meer. Wat zou dat ook gelden voor de... Gilad Shalit? Mooi ja. gesproken van ja. deze ja, Israëlische soldaat die vijf jaar gevangen zat in de Gaza-strook, ontvoerd door de vrienden van de Hamas. Geruild voor, let nu op, meer dan duizend Palestijnen. Eén soldaat. Nou, ja. Ja, dat waar. Nou, weet je wat ik het aardig vind? Hè? Dat, dat, dat je dan bijvoorbeeld met de Duizenbergen, Gretaatjes en dat hele boel, zegt van. Ja, en die Joden, wat denken ze nou eigenlijk wel? Want uh, die denken allemaal dat ze meer voorstellen dan die Palestijnen. En dan ruil je één dunne, magere soldaat voor 1050 mensen. Dat is een wisselkoers, hè? Dan ben je niet een Tweederlands burger, maar dan ben je een, een Duitserste van een burger. Ik vind dat vreemd, hoor. Zeg dan die Palestijnen zijn net van: zo, zo'n zo, zo, zo soldaat? Voor de één op één? Maar ja, jij... maar ze willen hem wel heel graag terug. Dat is toch wel weer heel erg aardig van de Israëlische regering. Ja, dat, ze hebben Hamas een pleziertje gedaan, maar, maar wat is het? Nou, deze man is dan toch wel een Jan. Als er ja, duizend als je... man wordt geboden om jou vrij te krijgen, Jan... Ja. Ik gaf er voor jou geen twee, echt. Nou, ik, ik denk zelfs niet eens één. Nee. Ik denk dat je niet eens een euh, <laughs> pink zou geven voor <laughs> mij. Vuile bloed. Op. Ja, sorry. Nou, maar ja. zo is het wel. Ja, dus? Nee, nou, ja, dat is Jan, ja, zeker het. weten. Um, Muammar <laughs> Gaddafi! moest Meleim, Mosmanet Dagen. Meil Melee, Menele Ngorogra. En... Ja, de dolle hond van Libië die is niet meer. Die riep vorige week nog dat de hele bevolking achter hem stond. En dat er een paar ratten ja, alleen maar bezig waren een zootje te maken van het land. Ja, dat klopt. Ze staan inderdaad allemaal achter hem. Maar om gelijk door zijn kop heen te schieten. Ja, dat wordt nu niet meer berecht. Althans, door het Westen. Uh, opgeruimd, wat netjes zou je zeggen. In echte Jan hebben we natuurlijk wel een beetje de trend. Ja, dat, de, ja, over de doden, de doden. Ja, over de doden niet al goed. Maar dat ja, wordt toch moeilijk in het maar geval van Muammar? Over, over, over, over Muammar wordt dat lastig. Ja, want ja. dat was gewoon een vuile rotzak. Ja, hoewel, hoewel natuurlijk de grote de aarde handjes zijn geschudden. jarenlang bij Muammar. Ja, voor goedkope olie. Zou jij die ja, doen? Ja, nee, nee. nee nou, ik denk ik niet. Nee, toch niet. Nee, ja, Maar ja, jouw priër natuurlijk ook. Ik heb olie. Ik ben in principe mens en ik rijd elektrisch. Je is maar goed, Muammar. Nee, dit is ontzettende Johan. Kunnen we gelijk klaar zijn? Ja, kort over zijn, klaar, Johan. Door met Rita dan maar. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee. Ah. Ja, ah, ah, ah, ah. en de muren kwamen op haar af. En, en, en het kabinet stal elk nieuw agendapunt dat zij elk aan de plan, orde wilde stellen. Al een en, verliet. En, en nou, kortom, iedereen was tegen Rita, dus na een illustere carrière... als topminister en gevangenbewaarder van formaat is het nu exit... en zij wordt huisvrouw. Van meneer Verdonk, denk ik dan maar. Maar laten we eerlijk zijn. Kijk, iedereen lacht er nou een beetje op dat ze zegt van ik stop ermee. Maar ze had 275.000 uh, voorkeursstemmen een tijdje geleden. En was zij de IJzeren Rita en vond ja. iedereen haar de nieuwe premier. Het had maar een heel klein beetje anders hoeven lopen... of zij was de Thatcher van Nederland geweest. Dus, en daarom ja. vind ik haar per saldo, Jan. Ja, ik denk Toch het wel. Toch wel een Jan, hè? Ik denk het wel. Natuurlijk Rita. Het ga je goed, gaat. Riet, als je dit hoort, je lasagne, dat is nog steeds top onovertroffen. Echte, Echte, Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, Echte Jan is een gek op mooie spullen. Bloederige biefstukken en dure auto's. En daar moet je hard voor werken. Maar een Echte Jan ja, die wil ook eens vrije tijd. Dus kunnen we beter een snelcursus... Hoe word ik zo snel mogelijk rij krijgen? En die les krijgen we vannacht van een serieondernemer en internetpionier... Kees Zegers, Welkom in de uitzending. Kees. Welkom Kees. Dankjewel, dankjewel. En wat zit je haar goed? Dankjewel. Ja, ik heb het expres zo uh, gedaan. Ja, toen wij zeiden van de, er hangen vier camera's. Toen, Meteen toen, uh, losgemaakt. Toen sloeg jij gelijk uh, een soort Jan Veen-beweging die die prachtige haarborst van je los. Ja, maar ik heb er ook lang over gedaan om zo lang te krijgen. Dus. Ja, man, maar het is ook één bak jaloezie wat je hoort <laughs> aan deze kant. Jij ja, uh, Heemskerk daartegen heeft een prachtige koep. Hoe noemen ze jouw koep, Jan? Geen ding. Nee, dat uh, ik, zou de kapper nee, denk nee, ik ook nee, zeggen. Maar, maar, nee, maar goed, ik bedoel, ik sta volledig in de schaduw van... Kees Segers, uh, dan zeggen ze gelijk, dan ben je vast de broer van. Dat klopt, dat ben ik. Nou, dan hebben we dat gehad. En ja. hij is trouwens ook de broer van. Ja, waarschijnlijk wel, hè. Ja. Hé, hey, uh, Kees... Uh, gaat het zo op verjaardagen en toestanden? Op, op sommige verjaardagen ja. ben ik de broer van. En op andere verjaardagen Ja, ah, dat is de wel de eerlijk van. gedeeld. Ja, dat is wel netjes. Maar ze denken, ja, Jezus, gaan ze nu al de broer van, van Chris Segers uitnodigen? Dat gaat niet goed met die, Jan. maar ook okay. natuurlijk oprichter Hallo. van nu.nl. En, en weet ik veel wat allemaal. Voor, voor ondernemingen. De ene naar de andere paddenstoelen en allemaal succesvolle paddenstoelen laten eerlijk zijn. We gaan straks uh, met, al die, uh, met over al die successen praten, maar we beginnen altijd met een blokje Actualiteit uh, over Flakey. Jan, pak een beet, zet ja, dat nee, nee, nee, ja, goed, het, eerste, het Het belangrijkste is natuurlijk de, de, de, de dood van Gaddafi. We hadden het net al even over, eh, over de dood en niets nog eens behalve over de zijne. Uh, wat denk jij, Kees? Wat wordt het nou? Wordt het, uh, word het, uh, net sowieso, pak het maar wat breder, hoor meteen het hele Noord-Afrikaanse, uh, Arabische lente-ding. Wat denk jij? Wordt het een, een, een democratisch wonder? Of zitten we straks met een hele rij met landen die zuchten onder de sharia? Wat denk jij? Ik denk dat het niet zo heel veel slechter uh, kan worden dan dat het was. Het begint er een beetje op te lijken dat al die dictators eigenlijk uh, overhoop worden geschoten. Dat is geen, het is geen populair beroep momenteel. Nee. Nee, het is maar... niet echt een plek waarvan je zegt: nee. dan ga ik volgende week op vakantie. Maar de, de, de interim president, als ik het goed heb, die heeft nu al gezegd dat de sharia de basis wordt voor de wederopbouw van Libië. Ja, en dat is toch niet echt dat je zegt: een lekker democratisch stukje recht? Ik ken de sharia niet uit mijn hoofd. Nou, dat is zeg maar als je vreemd gaat, dat je dan met kei op je hoofd doodgegooid wordt. Ja. Hé, hey, wat hoor ik nou? Dat telefoon. is de telefoon. Jouw telefoon? Nee, niet de mijne. Wiens telefoon is dit nou? Is het jouw telefoon, Heemskerk? Nee, joh. Ik wil gewoon hier een telefoon gaan. Dit <laughs> is telefoon gaan? Oh. oh. Ja, nee, dankjewel. De, de, de, de en ik even. Er staat hier gewoon een telefoon. Wie witte telefoon? Misschien is het Elsbeth Etty. Die zoekt, die zoekt nog een nieuw baantje, die is eruit geflikkerd. Ja, maar, maar, maar, maar, maar ja, maar. ja. Oh, ga je, dat is een bruggetje. Nee, dat gaan we straks nog even op pakken. het even zin. af te ronden. Want wat, wat, wat, wat Ja, kan niet slechter, maar wat, wat voor zie jij? Ik bedoel, het is niet onbelangrijk hoe dat Nou ja, gaat. het is natuurlijk chaos. Ja. Maar chaos is de poort naar een nieuwe werkelijkheid. Dus ik denk dat daar, met de hulp van... Uh, Amerika zal zich er wel mee gaan bemoeien, want die bemoeien zich overal ja. mee. Dus die zal daar ook wel uh, ja, samen je... met uh, wat Fransen en Duitsers uh, orde op zaken gaan stellen. Ja, dat gingen ze naar doen. Dat doen ze overal dus. Maar het lukt niet echt heel erg. <laughs> um... wat is nou een succes dan te noemen, Irak? Nou, niet echt. Hè. Nee, Afghanistan nee. ook niet echt. Ik vind eigenlijk dat... Uh... Van mij het laatste land wat zij bevrijd hebben en wat een succes is geworden is Nederland. Nou, doe dat maar een succes. Ja, je hebt gelijk, ook, dat ook een zootje. Hé, hey, Kaddafi uh, dood. En dan zegt onze uh, premier Mark Hutte. Dat is jammer, zeg, want ik had hem graag berecht. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Echt waar? Ja, natuurlijk. Maar dan en met het je... feit dat hij allerlei dingen heeft uitgesproken. Dat wil toch niet zeggen dat je. Kijk, we weten niet of die man uh, per ongeluk is doodgeschoten. of nou, dan wel nee. expres is doodgeschoten. Ik denk niet dat hij tegen een kogel is aangelopen. Hoor. Nee, nee, nee, nee. Maar nee, ik, ik vind het ook jammer. Dat soort mensen moet je berechten. Dat is, ja, maar, je, gaat toch, je kan toch niet iemand zomaar doodschieten, wat hij ook gedaan nee, heeft? Eens, maar het, uh, het tribunaal heeft toch wel aangegeven... dat het zo langdradig... Ja. en dat eigenlijk die mensen gaan eerder dood maar dat aan staat, ouderdom... dan dat ze berecht worden. Daar ben ik met je eens, maar dat staat er los van. Ja. Het feit dat wij bureaucratisch zo geregeld hebben... dat het allemaal 30 jaar duurt voordat iemand berecht is... dat heeft niks mee te maken of je iemand moet doodschieten of toch wel... Ja, moet berechten. Het heeft de, de charme, het heeft de charme van de snelheid, Jan, maar het is niet heel uh, nee, principiëel nee. Het scheelt wel op geld. Ja. Dan, ja. dat dan weer wel, ja. ja nee, Daar is ook wat voor te zeggen. <lacht> ja, ja, ja. toch. Ja, ja, ja, maar als je de keuze had gehad, dan, dan liever... Uh, maar zou je ook vinden dat Osama dan ook berecht had moeten worden? Oh, absoluut. Ja? Ja. En wat geef je hem dan? Nou, oh, dat weet ik niet. Ik ben geen rechter. Nee, maar nee, dat is zo zeker, nou zeker niet de doodstraf, zeg. Oh. Nee, nee, nee, nee ik ben, ik ben pertinent tegen de doodstraf. Dus dan had hij gewoon iets van 5000 keer levenslang gekregen? En dus Wellicht, als het bewezen zou zijn... dat hij achter bepaalde dingen zou zitten, wel. Ja. Ah, complottheorist? Nee, nee, nee, maar uh, hij is niet berecht. En oh. op het moment dat je berecht, Nee, dan ben je nog onschuldig. Ben je, nee, nee, nee ho, ho, dan ben je niet onschuldig. Dan ben je uh, verdacht. Ja, dus onschuldig nog. Um, in zoverre... Ja, inderdaad. Technisch, ja. technisch gezien ben je dan Kees. onschuldig. Eens? Ja, je hebt gelijk. Ja, maar je bent Technisch geen -hoedje gezien hoedje ben je onschuldig. Toch? Wat zeg je? Je bent geen aluhoedje, toch? Een aluhoedje dat je denkt... Oh, Wat zo. is dat precies? Lekker nou, nou dat je zeg maar in allemaal complotten denkt. Dat je denkt nee, ah, helemaal dat niet. Oh, nee, dat is goed. Nee, nee, zeker niet. Nee, ik schrok even. Dan zou ik hier niet zijn, hè? De, nou, nee, nou ja, wij zijn ook onderdeel van het complot. Toch? Ja, ja, de ja, de, de, de, ver, de pornoficatie van, van Radio 1. Pff, jezus, mina. echt waar? Gaan we ooit weer een porno hebben van Nee, nee, nee, nee. Nou, nou oh ja, toch wel. wel eigenlijk. Ja, ja. Toch. Maar goed, maar nu nog even niet. Uh, we, we, we, da, misschien moeten we wel even door met het damhert. Dat is doodgeschoten in Leidendorp. Ja, want ik denk dat als Groot we nieuws, als, nieuws, als we, even... we net Kees horen over Gaddafi, dan heeft Kees hier ook zekere mening over. Ja. Loopt een damhert. Loopt een komt damhert. uit het bos, met een gewijtje. hartstikke leuk beest, gezellig. Die denkt, weet je wat ik doe? Ik ga eens een kijkje nemen in Leidendorp. En waarom niet? Komt een agent die denkt, Hé, hey, een damhert in Leidendorp... Dan schiet ik door zijn kanis? Dat is niet gebeurd. Dat is gebeurd. Dat is wel dat is gebeurd. Gebeurd. Want... Maar wat heeft hij misgedaan dan? Nou, hij laat in we het dorp Maar mag dat dan niet? Als damhert niet, want dat was een gevaar voor de, voor de weg. En toen zei hij dus, want je vraagt je af, verdooft dat beest dan? Toen zei die, ja, nee, maar als je hem dan verdooft... dan raakt hij misschien in de war. En dan rijdt hij over, rent hij over de weg en dan is er een maar, ik Maar een damhert, is niet, dat niet bekend als een gevaarlijk dier? Nee. Denk ik, toch? Het is, nee, gewoon, de het en is gewoon de keuze. Een damhert is banger voor jou dan andersom. Heb nee, ik het is geleerd. natuurlijk makkelijker om hem door zijn potje heen te schieten. En dan denk Zom... ik, dat is toch zonde van een damhert? Ja, nou, nogal. Nou, Kees, hartstikke mooi dat je Ik wist je dit op, helemaal uh, niet. Nee, een hele misschien wel toch niet ja. Over damherten gesproken, die worden afgeschoten. Elsbeth Dettie is ontslagen bij de NRC. Nou, hé, jij als roodharige, wat ja. vind je daar nou van? Dat soort dingen gebeuren, hè? Ja, groot gelijk ook. Rieter de Verdonk niet stopt mee. Ja, gebeur ook. <laughs> nou, lekker. Ja, nou dan, in godsnaam maar... Er was van de week uh, internet... Uh, hoe heet het? Beatrix zou een hersenbloeding hebben. Klein foutje van de Twitterredactie van Show News, toch? Ja. Daar stond op een gegeven moment in beeld... Slordig. Nogal, hè? Dat Beatrix hersenbloeding. En ze, waren dus, ze wilden dus dat als zoekopdracht invullen... Maar dat hadden ze toch maar gewoon overdelen. weer. Ja, er, waren, er, waren, er waren mysterieuze transporten van vallen naar ziekenhuizen gesignaleerd. Ja, er was een oefening ja. met zwarte auto's. Wat zou er gebeuren als een staatshoofd iets ja. krijgt? Hoe snel zijn we dan in het ziekenhuis? Toen zagen ze dat. Toen dachten ze, nou, we gaan even kijken of er dan niet ergens op Twitter staat. Hé, hey, b die heeft een herbloeding gekregen. Dus, zijn dat soort dingen ooit gebeurd bij jou? Op een uurpunt dan in jouw tijd? Dus. Dat soort kleine denken. Uh, nee, niet van die aard. Nee, ja. nee. nee ah, niet, maar wel, uh, zeg maar, uh, foutjes. Ik, weet, ik, weet, ik werkte bij BNR Nieuwsradio en toen zeiden we... jeetje, dat is toch ook wat de burgemeester van Utrecht is overleden? En die belde zelf op dat dat niet helemaal het geval was. Dat was best humor. Vond zij niet. Want ze, was, ze werd gecondoleerd. En dat is gek, hè, dat je dan gecondoleerd wordt met jezelf. Ik begrijp niet dat die mensen het allemaal zo serieus nemen. Dan... Het leven is heel serieus, Ik zou het kens. wel lachen vinden dat je dan zelf opbelt... en dat je zegt, nou, ik leef nog gewoon. Nou, het is beter <laughs> dan andersom. Dat je ja? dan echt ja? dood bent. Inderdaad. Was dat die Mark Twain? Of ga ik nou de diepte in? Je gaat... Het ja, dwaalt doen. volkomen af van het pad. Nee, maar die, die zou ook dan dood zijn. En die zei, uh, nou, ik aanneem, gaat het tot nu toe best wel goed met me. Nou, okay. ah, ja, oké. Een, maakt een het literaire uit? referentie van Jan Rood. Ja, ik ben, een, ik ben een beetje aan het nee, aan Nee, maar ik ben, het, ik ben het eens met Kees. Het is best leuk om, om je eigen dood te kunnen ontkennen. Ik bedoel, als je echt dood bent, gaat dat niet meer. Ik moet dan denken aan dat liedje van Akten en Munnik... Nee, toch? Weet je, weet je wat het liedje bedoelt? Nee, niet zo snel, maar... De, ja, dan, dat liedje dat die auto dat, uh, dat met die, Nee, met die zonnestraat en toestanden. Herman, die Herman inderdaad... Herman oh, natuurlijk. In de park, ja. ja, dat is een goed verhaal, is dat, Want ja. die man die, die verkoopt zijn auto en iemand anders rijdt zich dood in zijn auto. Dus en ineens is hij bevrijd van zijn leven. Dat ja. Dat ja. goed Het verhaal? uitgebrande ja. lijken, die verkoolde verkaal. auto. Ja? Elke keer Top. als dat liedje hoorde, denk ik, ja... Die wil ik ook. Nou... nou een beetje. niet Een beetje wel, ja. Zou je dat zo willen? Zo helemaal opnieuw beginnen en zo? Het is wel bevrijdend om gewoon alles gewoon, weet je wel... Ja. Zit hij dan in het park? Zat hij dan, hè? Zo van, nou, ja. helemaal vrij. En zo. Ja, nee, toch, iemand anders is dood. Dat is toch een, een leuke krant krant God helaas, mijn lieve nee, nee, man Herman. Jongens, we zitten, hier, ja. we zitten hier nu een liedje van Akta en de Munnik te analyseren. Ja, het is jammer dat het van Akta en de Munnik is. Oké, okay, dankjewel. Maar nee, dat, dat, nee, voor de rest was het een leuk liedje. Oké, okay, nou, hier komt het... Nou, we gaan het, we het nee, nee, nee, dat oh, moet we het niet okay. doen. Ja. Uh, Kees, we praten straks even verder met je over onderneming. Want ik denk dat je nu denkt van... waar ben ik in gostom omheen gegaan, s'nachts? Ja. Zo kijk je af en toe. Ja. Dus uh, we, we, maar we gaan nou Straks hebben. gaan we het echt we over rijk worden, ja. onderneming. Jij gaat ons rijk maken, toch? Ik heb zo? toch niks te doen nu, dus het is prima. Waarom niet? <laughs> om, om dit tijdstip, s'nachts? Nou, je kan toch uh, lekker in een hypotent staan... Wij zitten hier, hier, ons armetierige slarisje met elkaar te ketsen. Dat zitten wij te doen. Ja. meer in de nacht. Je hebt toch wel wat te doen? Nou nou, nee, eigenlijk niet. Oh, die oh, arme man. <laughs> See, nou, nou. Dan praat dan... straks met je <laughs> verder. Ja, want nu is het dus ook inderdaad weer tijd voor een stukje briljante nuance. Dames en heren, de column van Jan Roos. La vie Jan Roos. Ik deed deze week een rondje door Bezet Nederland. Voor het ponieuws ging ik langs bij verschillende Occupy-steden. Er waren grote verschillen. Zo is het in Amsterdam vreselijk druk en in Rotterdam en Den Haag vreselijk rustig. Liever gezegd, daar is geen hond. En er zijn ook overeenkomsten. Namelijk dat de meerderheid van de bezetters ronduit idioot zijn. Krakers, anarchisten, communisten, alcoholisten, junks, agressieve linksextremisten. Alles waar ik de jareinste pest aan heb, zit daar in een tentje. Met als klapper op de vuurpijl de werkeloze. Want u gelooft toch niet werkelijk dat daar allemaal arbeiders zitten te blowen in hun tentje? En ik begrijp de pijn van een enkeling die hier wel om de juiste redenen zit. De perverse uitwassen van het kapitalisme raakt ons allemaal. En die uitwassen dienen te worden bestreden. Of dat lukt door op een plein goedkoop blauw bier te gaan zitten zuipen, betwijfel ik. Maar ik begrijp hun kwaadheid. Dat hun bezetting wordt gekaapt door allerlei debielen is vervelend. Maar hebben ze ook aan zichzelf te danken. Want meer dan een gezellige camping vol mafketels is het niet. Tenminste, gezellig als je lid bent van de linkse kerk. Ik werd lopend op het beursplein in mijn geliefde Amsterdam erg agressief benaderd en meerdere keren voor smerige fascist uitgemaakt. Niet echt aardig tegen iemand die met hard werken hun uitkeringen bij elkaar verdient. Dus wat mij betreft is het weer tijd voor de jantjes om dat langharig werkschuwtuig van de pleinen te rossen. Maar dat was goed hè? Top. Dankjewel. Man, man, man, man, man, man, wat een moppie muziek zeg. En nu heb ik uh, wat <laughs> achtergrondinformatie, let op. Let op 16 draadien. oktober stonden namelijk de Red of Chili Peppers in Ahoy. En dit was A Monarchy of the Rose van dezelfde band. Uh, de band was goed, maar het geluid was druk. Want iemand had een glas bier over het mengpaneel gegooid. Had mij ook kunnen overkomen, Had mij ook kunnen, ook kunnen. zeker weten. Leuk dat ik zo uh, nog zo'n stukje uh, verhalen achter het liedje weet te verkondigen. Ja, dat is een radioclassieker ook, hè? Nou, in kon... zijn verhaal. Ja, precies, precies. Maar dit kwam maar. Uit, de, de, de regelrecht uit de, uit de kabouter achter het Ja, de kabouter klas. is een Man, is man, topvorm. man, man, man, man. Wat een wan die heel klein anansklope liedje trouwens. Maar goed, maakt niet uit. Uh, wat gaan we doen? We gaan we praten even verder met onze gast van vandaag, uh, Kees Segers. Uh, onder andere oprichter van Nu.nl, de nieuwsheid die hij voor een bloedbedrag heeft verkocht. Ja. En auteur van het boekje Start Oh, wat een beroep. de webcams succesvol zien. Succesvol ondernemen. Uh, uh, uh, nu moeten we iets inhoudelijks zeggen. Want anders wordt het gezien als reclame. We hebben 100 adviezen voor succesvol ondernemen. Ja, en nee, daar maar gaan we. Omdat, ook... we daar, uh, omdat je zo voor de camera deed. Oh, en dan waarom? wordt het gezien door de reclame ook de commissie. Als dat wij het uh, uh, zonder uh, enige problemen aan aan onze luisteraars. Oh, dus dus dan komt ja, er nu een kritische vraag. Zijn kritische het 100 goede tips? Ja, Kees. Heel goed. Het zijn ontzettend goede tips. Echt waar? Gelukkig is daar geen misverstand meer over. Dat scheelt in ieder geval. We, weet het weet het je wat? Noem maar eens drie die jij hier zou kenschetsen... als de belangrijkste tips uit dit programma. Pop, pop, pop, pap, daar gaan we. Ja, pap, nou, nummer één. Nummer, één, nummer één, één, één, één, één, één, Volg je hart. Wat? Volg je hart. We hebben het niet over Nummer neuken. twee. Ah, nummer twee, twee. Twee, twee. twee, twee, twee focus. Focus. focus. Eén ding heel goed doen. En nummer drie? Ja. Drie, drie, drie, drie, drie, drie. Vooral doorzetten. Ah, oké, okay, dus ah, ja, ja. we hebben begrepen. Okay. Ja. Ik dit, staat al, dit staat in je boekie. Dit, nou, hier gaan het dus over. Ja. Volg je hart, ja. focus ja. en doorzetten. Ik ja. denk dat Rita Verdok dit zelf zou kunnen verzinnen. Ja, maar dat... Dat had ook makkelijk gekund. Maar had ik, ze het maar gedaan. Ik heb wel eens een keer gezien iemand anders het heeft opgeschreven. Is dat echt waar? Ja, absoluut. Ik denk, we hebben hier een goeroe zitten. Maar dit is gewoon dit is, dit is niet eens boerenverstand. <lacht> dit is nog onder de boerenverstand. Focus! <lacht> nou ja, Jan. Je dwaalt wel eens af als ik eerlijk ben. Waar had dat over? Focus. Ja, laten we de puntjes dus zitten. Wevrouw, door nemen. Dan lopen ze het even af? Puntje, ik, was, ik ben hem nu al echt serieus kwijt. Volg je hart. Volg, Volg je hard. Nummer één. Nou, maar is dat in zaken doen? Je hard volgen? Ja. Het gaat toch om ah. je verstand? Nee. Oh. Nee, ja. je verstand moet je gebruiken als middel. Ja. En je hart is, is je kompas. Als je, als je dingen gaat doen waar je niet helemaal achter staat. of wat niet goed voelt. of waar je niet helemaal. Uh, waar je niet gigantisch veel energie van krijgt. dan ga je het natuurlijk nooit redden. Maar meen je dat nou? Als, als ik mijn hart volg, dan gebeuren de meest vreselijke dingen. In ieder geval hey, dat is je, mijn je lul, dat is morgen je aflopen. Dat, ik, dat is je lul. Ja, ik voel, ik voel dat wel mijn hart in ieder geval. Ja, als je je hart volgt, je voel je je kloppen. <lacht> als je <lacht> je hart echt dan <lacht> Ja, dames en heren, Thank u it bent bij uh, Radio this. 1. Welkom, uh, show op niveau. Uh, echt Janne, uh, vooral nee. uw grappen. Uh, en, maar <lacht> volg je hart, maar, maar zaken doen met je hart. Ja. Nou, dat had ik niet nee, noem, nooit bedacht. Nee, noem eens een het voorbeeld. Het, dat is ook van unieke. Ja. En je, dit, waar, waar dacht jij nou van, van ik, ik, ik, ik moet het eigenlijk van me doen van mijn verstand, maar mijn gevoel zegt nee? Dat maak ik niet zo vaak mee. Dat, me, dat mijn verstand zegt, ik moet het doen. En ja. dat mijn hart zegt nee. Want het, het gebeurt wel andersom. Dat mijn gevoel zegt, dit moet je doen. Maar dat mijn verstand dan zegt, nee, dat doe ik het niet. Dat en wat gebeurt we, dan? En in wie luister je dan? Dan luister ik op dat moment vaak naar mijn verstand. Omdat ik bepaalde afspraken met mezelf heb gemaakt. Om bijvoorbeeld niet in zeven sloten tegelijkertijd te lappen. Okay. Mijn hart zegt soms: van, Nou, dat is misschien wel uh, interessant om dat te doen. Maar dan zegt mijn verstand: Dat is niet zo handig. Maar is dit niet een verhaal dat je kan hebben als het gelukt is? Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, leg het uh, Nou, als ik dus bijvoorbeeld hier zou zitten als een geflopte ondernemer. Ja. en ik zou zeggen: Volg je hart. dan zeg je ja. Je hebt geen ruk bereikt gered, vriend. met je hart volgen. Waarom volgde je niet je verstand? Want je nee, verstand ik, zegt... ik zeg niet dat je je verstand niet moet Je verstand moet je natuurlijk ah. wel gebruiken. In evenwicht? Je moet het een beetje in balans houden. Sen, ja. Jan. Jan? Ja, nee, Zen. ik, ik, ik zie zo. Ja. Vreselijk de pijn zit ik hier. Want je staat natuurlijk wel een goed punt aan de orde. En wat nou in dat als je je hart volgt en je verstand... en je gaat nog roemloos ten onder? W wat moet je dan, dan nog kan je nog een baan nemen, toch? Zeker ja. waar. Je zo, moet ook ja, gewoon lef hebben. Hebben jullie dus ook? Zo. Nou bam. baan, baan. Okay. Oké, oh, dames en heren, jongens en meisjes, echt die andere luisteraars, volg je hard? Uh, je wordt vanzelf rijk. We gaan naar punt twee. Dat was uh, focussen. Mm -hmm. Ja. En dat betekent dus eigenlijk focus. Focus. Concentreer je op. Ja, ik weet wel wat focus betekent. Oh, sorry, hoor. Ik probeer te helpen. Ja, je hebt gelijk ook. Hè? Maar focus, je moet dus gewoon één ding tegelijk doen. Sorry Jan, ja, gaat het, is, het? Ja, het gaat. Oké, okay. dank je. Nee, ik, ik, ik heb de, een tia, jij en... weet. <laughs> <laughs> kan, is... kan iemand eventjes met die met die komen? Ja, bam. <laughs> ja. Focus, Jan, kees. focus, kees, focus, focus, focus. Maar, uh, dan, dan moet jij dan uitleggen. Oké, okay. um, er zijn heel veel ondernemers die komen naar mij toe en die hebben dan een verhaal. En uh, dan merk ik dat ze altijd... ze willen altijd drie of vier dingen tegelijkertijd doen. Dus ze beginnen een bedrijf... willen ze drie dingen tegelijkertijd op de markt brengen... of uh, het product willen ze heel uitgebreid maken al. Terwijl ik zeg, maak het nou simpel. Hou het nou heel klein. Concentreer je op dat ene ding... en probeer dat heel goed uit te werken... en dan komt de rest vanzelf wel. Mensen, Veel ondernemers die zijn vindingrijk, zijn creatief... die willen heel veel dingen tegelijkertijd uh, eigenlijk doen. Eén ding, dat is het meest effectief. En dat... Ja, dat leeft het het meest op gewoon. Ja, precies. En die randproducten, dat komt vanzelf wel als je dat andere succesvol hebt gemaakt. Precies. Maar, Kees. Maar. Want we zitten hier bij Echte Jan en bij Echte Jan en zijn de echte kritische vragen. Stel nou dat jouw hart ingeeft om vier dingen tegelijk te doen. En dan kom je met punt twee focus. Ja. En dan? Nou, dan koop je dat boekje. En dan ga je dat heel goed lezen. En dan kom je erachter dat het niet handig is. Dit is de zakenman, hè? Ja, ik kom toch ineens de ondernemer boven. ik zit hier voor de reclame natuurlijk. Nee, je zit hier niet voor je lol, dat geven we ook wel. Laten we even uit het leuke spirituele ding. En hup, die zakenman komt de zakenman. Het zwarte schaap zegers, die zit hier eventjes. Poeh. dat is punt drie ook alweer. Focus. Punt drie, dat was twee. Oké. Vooral doorzetten volgens mij. <laughs> doorzetten, dat was hem, inderdaad. Ontzettend, dames en heren, jongens en wijze, nou. Ik weet niet of jullie op de webcam kijken, maar Kees heeft. Al, of, Segers, die heeft al lange rood haar en een grote rode baard. En die zit hier gewoon, shak hoe, uh, uh, uh, hoe, nee, hoe heet die vooral doorgaan? Die zit gewoon, weet je. Jacqbril. Nee, weet hij, vooral doorgaan. Die nicht, die tapdance nicht van de playback show. Weet je nou? Dancona. Nee. Nee, nee. Die, die Die vooral doorgaan. Die, met het, die, die, die na 35 jaar in Nederland wonen nog steeds <laughs> zo praten. Want hij heeft uit in zijn jeugd in Amerika gewoond. Praat maar ja, Berry Stevens. Berry ja. Steven. Stevens. Daar vooral zijn we aan. dan. Ja. Hij had wel gelijk. <laughs> ja. Berry Stevens had ja. toch gelijk? Dat is goed gelijk. <laughs> ja, staat er ook nog een kloot van bulletje. Nee, er staat een dank, in het dankwoord staat hier genoemd. Ja. Echt waar? Dat ik het. Ja, dat, nou jij het. Ja. Berry Stevens. Ga je me maar in. <laughs> Ja, Dames en heren, jongens, meisjes, zegt die andere luisteraars. Het is niet te geloven, maar Kees Segers, de succesvolle ondernemer, de man die nu.nl heeft opgericht, heeft het allemaal te danken aan nou, één man: Barry, Barry Stevens. Motherfucking Stevens. Top. Gewoon doorgaan is het. Doorgaan. Dus je laat je niet afleiden. afleiden. Je gaat dwars door de muur heen. Hé, hey, maar nou even het anders: als iedereen dat doet, dan, ja. dan, dan, dan zou iedereen een succesvol ondernemer zijn. Dat kan niet. Dus wat de, de motor... Ik weet niet of dat niet komt wat je nee? nou zegt. Oké, okay, nou ja, dat, dan zal ik het vragen. Kan iedereen de vraag alleen is: ondernemer zijn. Ja, de vraag is: wat is succes? Hoe definieer je succes? Rijkdom. Killer, hard harde cash, dat is. Killer, nee, dat begrijp ik. Maar je bent land, hè? Ja, Kees is loaded, en die zegt nee. Het. <laughs> het gaat helemaal niet om geld. Weet je, het gaat om dat hart. Ik zit te denken, ik hoorde de het kees. Dan lees ik lees overal of... dat hij een jacht van 15 meter. Dan heb ik maar 15 meter. Maar ja. 15 meter, Is dat is toch niet lang? Nee, dat vind ik heel klein. Daar ja. kom ik, maar kun jij het niet vooruit. Hoor. Dat bedoel ik. Dus het gaat niet om geld. Oké. Okay. Nou gaan we ergens heen. Het gaat niet om geld. Als het om geld gaat, dan, dan gaat het niet lukken. Maar succesvol ondernemen en dan uitbetaald worden in worteltjes, wordt lastig. Dus als je succesvol ondernemen wint, word je rijk. Nou, maar het bijproduct, begrijp ik ineens, ik heb een helder moment. Oh, het wat? bijproduct van genieten van je, je onderneming e, momentje, en je creativiteit is geld. Ja. Uh, jammer, je kan de ambulance afbestellen, want uh, Jan is weer erbij. bij. Ja! Ineens <laughs> heb ik <een> inzicht. <laughs> ik goed. <laughs> nee, maar oké, okay. dus als het om het geld begonnen is, mislukt het, zegt Kees Segers hier. Meestal mislukt het dan wel, ja. ja. ja. Dus, dus, dus eigenlijk moet je doel niet rijkdom zijn, maar je doel moet succes zijn. Ja, of je doel moet zijn dat je uh, iets moois, toevoegt, iets bereikt voor jezelf. Of dat je, dat je een doel wat je stelt, bijvoorbeeld dat je zegt: Ik wil lekker op een boot gaan leven. Dat je dat kan realiseren. Ah. Ja, precies. Lekker, hoor, ja, precies. op een boot leven. Ja, dat, ja. dat kost dan wel geld. Ja, maar dan is het een middel en geen precies. doel. Ja, precies. Want uh, ik, ik droom wel eens dat ik opeens heel erg rijk ben. En dan weet ik om precies wat ik allemaal ga doen. En dan voel ik me zo gelukkig als ik wakker Nou, niet als ik wakker word, want dan word ik gewoon wakker in het huis waar ik nu woon. Maar, maar ook meer dan. dan ik, ik, geld maakt wel gelukkig, toch, Kees? Als doel. Het lijkt, oh, me dat het, niet, het lijkt me dat het niet ongelukkig maakt. Nee, dat, nou, geld, dat doen we niet, Nee, hè? nee, nee. Ik weet niet of het gelukkig maakt het niet, maar het maakt het in ieder geval niet ongelukkig. Dat vind ik zo'n onzin. Ja, dat is echt onzin, hè? Nee, geld is natuurlijk heel prettig. Ja, ik huil liever in een Rolls Royce dan in een lelijke eend. Ja, dat bedoel ik. Nou, liever gezegd zou ik ook wel een lelijke eend willen hebben daarnaast de Rolls Royce... omdat ja. ik het leuke auto vind. Mijn, uh, mijn oom zei heeft altijd: als ik dan toch ongelukkig ben dan liever in een Rolls-Royce dan in een eentje. dat zou zo met de oom van Jan Roos hebben kunnen zijn. Ja, zijn wij familie Chris? nou zou best. nou zi... Chris, nou zo moet je Chris. kees, kees, kees. dat is een hij lijkt zo op. ik Chris. kan moet, ook het hem mee moeten nemen. Uh, nee, als je het <tank> He? niet zegt, we <tank> willen hier alleen maar de succesvolle onderdelen van de familie hebben hoor. wat laten we eerlijk zijn. waar is die Chris gebleven zeg? nou zeg. nou, die zou zanger worden, is niet helemaal. dat was ook helemaal niet verstandig. ik denk dat hij dat met, ja, dan heeft hij inderdaad met zijn verstand deze met gedaan. maar als Chris op dit moment onder een palmboom ergens zit ja, shit, ja. dat denk ik namelijk ook. Die werkt voor piep. En dan zegt hij, hallo, mijn naam is Chris Segers. Ik zit hier onder een palmboom Ik weet ook niet waar ik het over heb, maar ik krijg drie ton. En ik reis de hele wereld rond. Hé, klootzaak, ik zit hier lekker s'nachts in een radiostudio te lullen met Jan en Alleman Dat hoef ik niet meer te doen, ik ben Chris. Zeg, nu daarover gesproken Zijn er ook ondernemersgroepies, Chris Ondernemersgroepies? Groepies, dat je... Je hebt nu het haar, het succes. Komt daar ook een slag of op Ik heb er nog niets van nee Absoluut niet. Oh, dat zou ik wel heel erg missen als ik dan nee. succesvol was. Ja. ja, maar ja, dan. Mocht er dan... muziek in, hè? Of... Nou ja, of in mijn baan blijven gewoon. Krijg nou dat pest, ik ga nu opnemen ook. <lacht> ha hallo met Jarro's, wie belt er nou? Godverdomme, hebben is... we weer een andere telefoon? <lacht> <lacht> Hoeveel telefoons staan hier? Deze we worden ondermijnd. <lacht> <lacht> hallo, hallo met wie? Hallo? Hier, deze zo. is er. Het... Is ja, Hier, ha hallo met wie? Hallo? Even een live verslag God, uit Studio heen. 3. Hij gaat u de, de, de hele tijd op de telefoon. Die ontslagen bij de NRC en die zoekt een baan. Ik word gek van. Els, niet meer bellen. Goed. Nog even. Jan, verdomme. Ja, sorry. Ik was net met iets belangrijks bezig. Ja, Waarom ja. heb jij als succesvolle, lang-roodharige ondernemer... met een jacht van 15 meter rond Ibiza geen groepies? Nou, vraag het ja, eens. Oké. Okay. Je mag straks bellen maar met wat is nummer 0800 1121 of zo. 0800 1121. Ja, 1121. En uh, uitleggen aan ons waarom Kees Segers geen groepjes heeft. Ik snap ja, het niet. Daar vind ik, ik vind het solliciteren. Je, nu. Bent een, je bent een, een aantrekkelijke zeebonk. Dank je wel. Nou. <lacht> daar heb je ze. Hier nou, is je de wel. eerste beller voor Kees ja, Segers. <lacht> volgens ja. mij komt straks een half inbar onder het bureau vandaan. <lacht> <lacht> wat is dit? Kan dit uit? Ah, uh, Ke Kees, je ja, ja, ja. hebt toch wel uh, heel wat van het wijvertuig achter je aanlopen. <lacht> ja, ik heb hele lieve vrienden in Daphne. Oh ja, nee, begrijp ik. Dus we ja, ja, ja. doen straks tijdens het praatje. je bent gestopt. Dat is iets anders. Ja, ja. Dat is iets anders. Hey, <laughs> tijdens het praatje doen we het echte verhaaltje wel, eh, ja. Kees. Daphne, we, we zorgen wat, goed wat, voor de woorden, Niks aan Oh, daar zijn we. Godsdam. Ja, je geweest. kan straks het, uh, het radiospel bellen. Uh, 0800 1121. Uh, dat moet, uh, moet ook gebeuren. Dus je kan ook oh, ja. bellen. Ondanks dat je niet weet hoe het radiospel gaat. Maar volg je hart, Focus en gewoon doorzetten. Kees, we praten straks even met je verder. Want dat gaat hartstikke goed zo. Ja, ja vindt je het ook. Ja hoor. Ik, ik, ik, ik heb net gehoord dat het uh, boekverkopen. Uh het is booming! Het aan te slepen! Jan, focus! Focus! Door zit En die andere ben ik nu... Het hart! Met je hart, Jan! Ja, nou, laten we even een spelletje doen. En niet meer bellen! Of nu wel juist bellen! Ja. Nou, doe maar wat! Ja, je moet wat zeggen! Nee, hoezo dan? Er staat een H voor Reemskirk! Niet waar! Nee, dat is je vergelijkbaar. Er een roos. Weet je wat? Luister. Ja. Maar dan leg er nog één keer uit, het spel, als volgt. Nee! Nee? Die moet je... boven. Nee. <laughs> daarboven. Oh. En wordt vreselijk dat heb, je, dat heb je allemaal al gezegd, man. Nee! Jan, improviseer. Ik weet zeker dat improviseren ook ergens in het boek van Kees staat. Staat dat erbij? Improviseren? Ja. Blijf flexibel. Maar is het niet? Hou je aan het draaiboek. Je bent een draaiboekmannetje. Ik lees ondertussen voor. Luister. Er wordt vreselijk hard gewerkt aan het nieuwe echte janne shirt met de tronie van mij en Roos erop. En laten we eerlijk zijn: wie wil dat nou niet als poetsdoek hebben? Of als wanddecoratie? Dus je kunt nu gaan bellen met 0800 1121 0800 1121. Voor het radiospel. Drie nieuwsfeiten. Lekker jammer. Het echte Jannen radiospel. Nou, ja, de, ja, die, ja, die kabouter is ook lekker scherp vandaag. Ja, hè, zo, dat lekker. Nou ja, goed, ik leg er nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, er zitten drie nieuwsfeitjes. Dus er is één uh, mooi citaat die in elkaar geplakt door ons eigen uh, kabouter achter het raam. Ja, de vraag is natuurlijk welke drie. Uh, nou, je hebt gewoon een, als je het nieuws had gekeken, dan weet je dat gewoon 0800-1121 <lacht> als je ze kent. Jan, die stik nog even. Jan, gaat die. Tia. Tia. Bel als je de drie feitjes kind en de winnaar krijgt een, uh, ja, het nieuwe enig, echt, echt, echt, enige, echt, echt echt echt, echt, echt, echt enig, echt. Echt een shirt. Ja, echt een Jan shirt? Ja. En eh, eh, we hebben het al gezien. En, en, en het, dus, ja. en? En we hebben gezien. We, het, dus, we dus, hebben het de ontwerp gezien. ]ets. Het is mooi. Unman, man, man, het is een superhelden oh, dus mannen shirt. Oh. Het is allemaal zo mooi, jongen, het is allemaal zo goed. Uh, is, is er al iemand? Nee, we moeten dat spel nog even Oh, doe het spel nog. Zet maar in. De televisiering is gewonnen door voorschotje.nl. En dat was in geen honderd jaar gebeurd. Is het niet enig? Nee, het is niet enig. Doe nog maar een keer. De televisiering is gewonnen door Vorschotje.nl. En dat is in geen 100 jaar gebeurd kan iemand bellen. Uh, 0800... We worden kan De hele uitzending lang worden we gebeld. En, en, en nu moeten gebeld worden. En, en worden Voorschotje.nl eh? Voorschotje.nl Voorschotje. oh, da, da, Is dat geen reclame dan? Die, dat stond in, in het oh, citaat het, van het. het. Je, Ik heb een onderdeel van... Er is echt helemaal niemand. Het is veel te moeilijk. Je kan bellen 0800-1121. Nou, we laten het nog één keer horen. Anders geven we gewoon niemand ons weg. De televisiering is gewonnen door Voorschotje.nl. En Dat is in geen 100 jaar gebeurd. Iemand? Nou, Niemand? het is ook werkelijk... Ik heb je de antwoorden. Jij ja, dit weet Kijk, oh! Jo, jo, jo, Jozefine. Ja, dat, ik kan je Jozefine. vertellen... Jozefine, Dat is hij? de vrouw van Joop van Zijl, de Jozefine! Jozefine van Zijl. Dat nee, is gezellig. Maar. Nee, maar. Jozefine, als goed. Hallo lieve schat, ja alles goed? Oh, mooi, ligt ik joop al weer te slapen? Ja, in het t-shirt. In, in het echte Janet-t-shirt. In het oude echte Janet-t-shirt. Nee, maar dat is ja, echt ja. waar. Want ik dacht namelijk dat Josephine me zeg maar, voor het, voor het lapje hield. Nee, Totdat nee. ik dus in Den Haag uh, Joop van Zeil zie met een dame aan zijn arm. En die kijkt mij: zegt, Ik ben altijd een echte Janet. Het is de echte vrouw van de echte Joop van Zeil. Oh, Ongelooflijk. Want ik vind. ben zo vereerd. Ja, en hij heeft al drie t-shirts van jullie, dus hij heeft om de dag een ander aan. Wat, wat een kanjer. Uh, Joop, kan nu uh, het nieuwe enige, echte, echte, echte, echte, echte t-shirt willen? Want we, er wordt een nieuwe gemaakt, dus uh, die heb je nog niet, Josephine. Dus zeg het maar. Uh, kan je het nog één keer zeggen? Wel, ja. De televisiering is gewonnen door Voorschotje.nl. En Dat was in geen honderd jaar gebeurd. Nou. Uh, nou. De... Sterks heeft de televisiering gewonnen. Ja, die ja, correct, kennen we goed. En L is die nieuwe Leensite. Ja, ook in de. En de voel van... oplicht. Ja, oplicht, wel ja. Hé? Oh ja. En dan, uh, het bestond uit drie, uh, Josephine? Ja, nog eentje. Uh, uh, de televisiering is gewonnen. Jezus, ik weet het maar. Vraag het even of... anders aan Joop. Ja, die slaapt, man, Die, gaat en die andere die is ook. Dat kan de toch helemaal niet. Vroeg moet hij naar AK en iets opnemen. Ja, nee, ja Josefine, dan ja. moet je echt volgende week even bellen. Want we moeten toch even een goede, goede antwoord ja, hebben. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan nou, we naar met Dave. Ja, Goed, groet aan Joop. Dag, Josefine. Dan gaan dag, naar Dave. Oké, okay, dag liever. slaat hem uit. Dave. Ja. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog, jongen. Gezelligheid. Geef even de goede antwoorden, Dave. Want dan kunnen we mee ophouden met die onzin. Ik, ik denk, uh, Johan Derkse dan. Ja. ja. Ja. Die andere was al geweest toch? ja Ja. En 100 jaar, eh, dat is dat ik het eh, t-shirt heb gehad 100 jaar. Ja. <laughs> ik heb een voor ze. Nou, focus, focus. Ja. Deef, wat is er focus. nou voor het eerst op zaterdag sinds 100 jaar? Juist. Wat? Nou, even wakker worden. Ik heb geen idee nee, hoor. Ik, ik ben denk ook niet goed. Oh god jongens. Die ik denk er de bel lang. toch uh, niemand. Ik denk dat bel ik maar, hè? Ja, ja ik je kan, hebt groot gelijk, We dan, dan gaan jongen. we toch <laughs> lekker naar Kevin. Ik doe ja. mijn motor al poetsen dus. Ja, laat even je motor poetsen. Dan poetsen wij onze motor ook zo even. Dus Kevin, uh, <laughs> Dave, de was uh, Kevin, ben je daar? Ja, ik ben er. Nou, Hup, geef je even je de goede antwoorden, want we willen ja, hier vanaf. Dat deuntje dat... De, de, de, de, de, de eerste, dat uh, gaat over de televisiering, die ja. gewoon is door Voetbal International. Ja, ja, ja, de ja. uh, uh, voorschotje.nl, die dochtermaatschappij in Spanje, die veel te hoge vergoedingen vraagt. ja. ja. ja. ja. ja. ja. En de derde gaat volgens mij over die aardbeving in Turkije. Nou ja, wat zullen we ervan zeggen? Uh, zullen we gewoon zeggen dat het, dat het is? Het is niet, maar het is wel. Zullen we zeggen dat het. <laughs> dat, dat, dat, dat, dat toevallig het de, de, de, de debat over de eurocrisis op dezelfde dag viel. als de aardbeving in Turkije. Inderdaad, Ja, ja, ja, zie ja we hebben er weer nou, ja. Kevin, nou, aardbeving in de aardbeving is Je krijgt de enige echt, echt. <laughs> ja, uh, ongelooflijk. Wat ben jij een ontzettend. Een ja, nieuwstijging. Ja, ja, Jammer, hele Berdin. Ja, Berdin de volgende keer, volgende Berdien, keer beter. Of wil je. Misschien wilde wel het meest doen aan onze Win Kees Segers actie. Oh nee, actie. dat gaan we straks doen. Maar in ieder geval, no. we zijn van het spel af. Ja, dat, en dat is wel lekker. He. Weet je wie we aan de telefoon hebben? Nou? Dick Leurdijk. En Dick gaat ons alles uitleggen over de dood van Muammar Gaddafi. Jan, take it away. Meneer Leurdijk, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, ja. De, de Muammar met Gaddafi is er niet meer, hè? Hij het gebombardeerd uit een riool getrokken, in elkaar geslagen... en nog diverse keren doodgeschoten... En dat, uh, dat, dat gaat dan uiteindelijk niets. Ja, dat ook uh, uh, ja, het. niet. Uh, ja, zo, zo kwam de bevrijding van Libië tot een climax, meneer Leurdijk. Um, ja. ja. Is het nou prettig dat hij dood is? Nou ja, <laughs> dat is prettig. In ieder geval voor de inwoners van uh, Libië, denk ik. Uh, die, die hebben het vandaag uitzinnig, uh, op een uitzinnige manier gevierd. Dus um, dat is op zichzelf een heel opwaart, uh, zou ik zeggen. Maar aan de andere kant, uh, zoals Mark Rutte zei... en uh, niet minder dan uh, uh, Kees Segers hier in de studio... ja, we hadden hem toch beter kunnen berechten. Ja, maar dat hebben we niet in de hand... Ja. Natuurlijk, dat zou ik op zichzelf ook uh, verbeter hebben gevonden. Maar um, ja, laten we zeggen, de Libiërs zelf hebben ervoor gezorgd dat die, um, dat die mogelijkheid er dus niet meer is. Kijk, en natuurlijk ja. moeten we uit, zeg maar, zeg maar, omdat wij dan het Westen zijn... en we zijn heel erg uh, met uh, normen en waarden bezig, moeten we zeggen van... ja, het had eigenlijk berecht moeten worden, maar is het niet gewoon zo beter? Hoppatee, op ruimte netjes. Nou ja, daar zit, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Ja, in ieder geval wordt ons op die manier de hele moeite van die rechtsgang en de rechtszaak natuurlijk bespaard. Dus dat is zeker een goed argument, zou ik zeggen. Het lijkt ook wel een beetje een nieuwe trend. Hè? Gelijk iedereen omleggen. Net Osama laatst en ook zo onceremonieel in zee gedonderd. En nu uh, Gaddafi. Uh, nou, ik zeggen, af. Ja, maar ik zou zeggen, het is van alle tijden natuurlijk. Dit, ja. dit is, als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dit toch allemaal op een papu... en steeds weer in verschillende vormen zie je dat uh, terugkeren. Ja, maar je had natuurlijk hè, uh, met, met, met uh, Saddam Hussein, dan had je ook zo'n zo zo gedoe en, en met zo'n rechtszaak. En de Joegoslavië tribunaal, ging natuurlijk ook niet echt heel erg soepel. En, en Kortaan B dachten ze dus ook van, nou hadden we die gasten ook gewoon maar een bom op hun nek gegooid. Want het is nu eigenlijk meer zoiets van, ja god, gewoon uh, weg ermee. Ja, nou ja, goed. Maar goed, het, het heeft even geduurd. Hè. Die hele opstand is in maart begonnen. Ja. Of in, uh, in 15 februari, om precies te zijn. En we kunnen dus vaststellen dat, uh, dat we tien maanden later... Um, de, de, de opstand zijn bekroning heeft gevonden, opgeruimd staat netjes, zou je heel cynisch kunnen zeggen. En um, de, de, de Libiërs zelf kunnen in ieder geval nu een begin maken. Uh, ze hebben een nieuw hoofdstuk in hun uh, geschiedenis um, uh, opgeslagen. En ze beginnen, we beginnen nu aan een hele nieuwe periode. in uh, ja, dat pand, dat heeft, u, heeft u het gevoel dat uh, Libië nu echt uh, bevrijd is, meneer Leudijk? Nou, de vrijheid, kijk, alles is relatief. Wat ik wel interessant vind, is dat Libië zelf voortdurend de afgelopen dagen hebben gesproken over. Um, uh, het nieuwe Libië, uh, dat begint na de bevrijding van het oude Libië. Ja. Dat vond ik wel een, een, aardig, een aardige beeldspraak eigenlijk. Zij ervaren dat als een, als, als een bevrijding. Uh, en, en dus betekent dat dat nu de weg vrij is voor een nieuwe politieke toekomst. Maar ja, hoe die er gaat uitzien, dat zullen we natuurlijk nog even moeten afwachten. Ja, want wat wij, uh, uh, tenminste de naïeve mensen in, uh, in Europa, die zeggen dan, ja, dan gaan ze nu lekker uh, de democratie invoeren, en dan gaan ze lekker gezellig uh, naar McDonald's, en uh, hebben ze allemaal leuke vrije tijdbestedingen. Uh, ja. Maar de interimbaas heeft nou geroepen... we gaan wel even de boel baseren op de sharia. Dus ja, dat, dan is ook, dat, de lol ook al wel weer een beetje af van die Arabische ja, lente. Ja, ja, ja, dat heeft ze al eerder gezegd. Hè? En hij, hij, hij voegde er wel aan toe dat het gaat, wat hem betreft moet gaan... om een gematigde vorm van Ja, precies. Ja? Dus tenig iemand met sponsen. Ja, ja, ja dat, dat, dat, dat weet ik niet dat het precies uitziet. Maar ja, het is waar. Ik bedoel, dat is, dat, dat is ook het argument geweest... Van een aantal critici op het optreden van de buitenwereld bij de ontwikkelingen in Libië. Dat ze zeggen: je weet natuurlijk nooit wat ervoor in de plaats komt. Het tekent zich natuurlijk in Tunesië ook al een beetje af en toe. Ja, precies. Allemaal van die akelige dingen. En in Egypte heb je het probleem van de moslimbroederschap. Ja, dat is een probleem op het moment. Ik herinner me nog dat er bij het begin van de hele Raad niet een lichaam een prachtig katoen eh, gezien heb, waar eh, bestaande piramide, waarvan het bovenste deel wordt naar beneden getrokken. Dat is dan de autocratie. En er kwamen twee alternatieve bewegingen aan. Eh, of een theocratie, of een democratie. Nou ja, dat is precies de discussie ja, die ja. toen gevoerd werd en die we nu tot in lengte van jaren, zolang die Arabische lente duurt, eh, zullen, zullen blijven voeren, denk ik. Maar is het niet zo'n beetje dat we hier met z'n allen lopen gerelen met, met matliefjes in ons haar van de poepie, daar zijn ze eindelijk vrij. En eigenlijk krijgen we gewoon een paar Iran-lights terug. Ja, ja, het is heel merkwaardig. We, zijn, we hebben wat dat betreft, zijn we natuurlijk hard leers met z'n allen. Ja, we nogal. hebben natuurlijk de ontwikkelingen in Irak en Afghanistan gehad, waar we, hè, waar we ook natuurlijk toch het lid op onze neus hebben gehad. Ja, in Rusland. In een aantal opzichten, ja. En we moeten dus ook nu gewoon weer afwachten. We hebben tenslotte, als we voorstanders zijn van een democratie... dan zullen we moeten accepteren dat daar vormen van democratie naar boven komen... die misschien niet de vormen van democratie zijn zoals wij ons hebben. Ja, voorstellen. Ja, precies. We moeten ook eens ophouden met, het ar met die arrogantie... dat zeggen dat de hele wereld op ons moet lijken. Alsjeblieft niet, zeg. Uh, ja, het is ja, toch zo. Ja, nee, maar we moeten, dat ook, we moeten dat ook niet willen inderdaad. Nee, bij democratie hoort ook dat je aan de lokale bevolking van het land, dat Jezus. je het aan het land zelf overlaat om te kiezen voor een eigen politieke toekomst. Ja. En wat je als internationale gemeenschap daarvoor kunt doen, is dat je een aantal hoofdlijnen kunt uitzetten. Ja. Maar dat is wel interessant, ook oh. nu in, ook met het probleem in Libië, hebben we gezien dat we voortdurend de bal terugspelen en voortdurend zeggen, wij zijn het niet die onze wel aan jullie opleggen. Het is een Libische aangelegenheid. Het is een zaak voor de Libische bevolking. En jullie moeten bepalen hoe die politieke toekomst van Libië er gaat uitzien. Precies. Wij baseren gewoon af en toe... en uh, voor de rest zoek het maar uit. Meneer Leuk, het was bijzonder verhelderend. Ontzettend nacht, meneer Leurdijk. Lekker slapen, want morgen weer vroeg weer op. Ja, zo is het. Morgen weer college geven over de ontwikkelingen in Libië bijvoorbeeld. Ja, fantastisch. Hartstikke succes, dat de kinderen maar een hoop van u mogen leren. Tot ziens. Dag, meneer Leurdijk. Dag. dag. goedemorgen, dag. We zijn weer terug bij Kees Egers, de broer van Chris. Ja, die ziet er misschien ietsje beter uit, maar die is wel arm. Dus daar hebben we de rijke tak uitgenodigd. Maar het gaat niet om geld, hè? 15 meter? Jouw jacht? Ja, Dat is niet zo hoor. Dat is een roeiboot. Hoe kan dat nou? Ik heb het niet meer nodig. Dat nee, dacht dat is dacht waar. Nou ook niet. Nee, nee, nee. Nee, die al helemaal niet. Ah, wat lief. Zit jij ook nee. wel eens op die boot? Ja, heel af en toe. Ja, zie je. Want ik ja. dacht dat het opeens... Volgens mij is Kees namelijk een... een, een, een, een hoe heet Eenzame zonig? wolf. Ja. Een, een loon, lonely <laughs> Een Lone, lonely wolf. wolf. Ja, oh. echt, uh, ja, een beetje wel, ja. ja. ja dat heb je, je goed je, gezien. Ja, je zit in je eentje lekker te genieten op die boot. En af ja. en toe uh, hap je zo'n vliegende vis uit de lucht. Dat is op de achterdek. Achter <laughs> ja, ja hoorde, het enige geluid wat Chris de hele dag hoort is... Als je weer zo'n ding op de rand van de boot openslaat. Geloof ik, je bent zo jaloers aan die kerel. Ja, ik ook. Echt. Zitten we hier een ik beetje van, van je aan ja. Hé, ah. hey, maar economie ja. Jan, kom maar even focus. Ja, even focus. In met je hart. We gaan het even over de economie hebben, Chris. Of Kees. Jezus. Ja, ga eens even de wc Langzaam Langzamerhand wordt het beledigend. Ja, dit is echt ja, ja, dit is fo fo heel fout. Focus, focus, focus. Kees, Kees, Kees, Kees. Onthoud het nou een keer. Kees. Kees. Kees. Kees. Want Waarom doen we dat met jou? Je bent een uh, succesvol ondernemer. En nu kijken we af en toe naar Den Haag, en af en toe naar Brussel, en nog af en toe naar Athene. Athene. En dan denk je, daar moeten Rome, eigenlijk gewoon ondernemers zitten. Lissabon? Want die uh, beslissen sneller. Ja. Vind je dat ook? Nou, ondernemers beslissen over het algemeen wel sneller dan politici, ja. God zal me kraken. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? maar We hebben een ik, ik, ik, ik, ja. ik vrees dat we, dat we naar het afvoerputje gaan op het moment. Het ja. afvoerputje? Ja, dat denk de verdomme ja, als, als, als als, als is! Als zijnde Europa? Zo, nou, het is zo'n klerenzooi. Nou, joh. En, en een fris geluid. Al die, die. Er wordt gekonkeld en gedaan en getoestand. Ik, ja. ik zou er helemaal gek van worden als ik er tussen zou zitten. En aan de andere kant worden weer geen flikken gedaan eigenlijk. Nee, maar dat zijn ambtenaren. Hè? Oh, ja. Maar we gaan dus naar met z'n allen al naar de kloten. <laughs> nou, Omdat wij ook ambtenaren zijn. <laughs> ja, we zaten hier... Nee, we ambtenaar? zijn er nu wel even. Ja, we ja, zijn ja, van maar, de NPO. Nee, maar dat is toch anders? Nou, alles, nee, maar maar uh, we, zaten hier, we zaten hier eigenlijk om, om, om, voor vlug, vlugge, vlugge vlag, tips dan. om rijk te worden. Maar nu uh, horen we dus dat we naar de verdommenis gaan. Dat is wel een heel ander geluid, Kees. Nou, Kunnen je, we daar je, nog iets aan doen? doen? Nou, ik denk, kijk, op het moment dat het crisis is... dat is HET moment om een bedrijf op te zetten. Oké, kijk. Ja, dit is HET moment. Ah, uh ja. En als straks ons uh, muntje geen flikker meer waard is... dan zit nou, je dan met je kom, bedrijf. Dan komt er een nieuwe munt. Ja, dat is waar ook. Ja. Nee, maar, maar even serieus, kunnen, kunnen nee, we... Met het einde nog... van het een is het begin van het ander. En, en dat zijn de momenten dat het, dat het totale chaos is. En op het moment dat je dan een bepaalde visie hebt... Ja, dan kan je andere mensen gewoon uh, voor zijn. Ja, dat is waar, Kees. Ja. Maar als dus uh, mensen in Den Haag niet zoveel visie hebben... en straks eventjes nee, maar op Den Haag... nog een paar honderd miljard overmaken nee, naar denk dat, Nee, maar we hadden het net even over de Occupy-beweging. Ja. Ik denk dat je niet al te veel moet rekenen op de mensen in Den Haag. Nee. nee, maar die geven wel onze poen uit, Kees. Ja, maar ja, dat hebben we zelf toegestaan, toch? Oh, ja. ja, voor zich stem Jan. Ja, hallo, de VVD had in 2009 nog geen cent naar Griekenland. ja. Dat hebben we nou, dat hebben we wel weten. nou, Ja, dat wordt gewoon uh, verkwanseld. Verkwanseld. Dat wordt, ja. Maar wat, wat, wat, wat wordt het inderdaad dan nu allemaal spaarvakketje en, en, en duiken? En wat, wat, wat, wat moeten we de oude gulden terug? Uh, wat, wat is het verhaal? Ja, nee, ik de de dat, nee, ik denk dat, dat dat geen enkele zin heeft. Ik denk wat er. Maar dat is puur gevoelsmatig iets. Vanuit het hart uiteraard. Oh. Ik de, nee, ik denk dat, er, dat dat chaos wordt aangegrepen door de politici om een Europese regering te vormen. En dat zal beginnen met een uh, soort interim iets om de crisis op te lossen. Dus dan ah, krijg je een ah. soort van een, een, een directeur-minister van Financiën van Europa. Nou, die gaat dan de crisis bezweren. Want je kan met 24 of hoeveel zijn er ministers... 27. 27 ministers kan je natuurlijk niet... Nee. Een, precies, nou. Dus er komt één iemand in, die wordt een beetje de baas. Hmm. Nou, die gaat de crisis een beetje bezweren. En als dan de chaos nog groter wordt... dan uh, denk ik dat dat, dat wordt aangegrepen... Om een Europese regering te vormen. En ja, dan. Dan, dan worden we federaal bestuurd. hier nou, krijg je zo soort... ook aankomen. Nou, dan, ja. Ja, je... En een nou, president federaal. voor je het weet hoor. Je krijgt een soort van Amerikaanse situatie hier. En dat is waar de, waar de Amerikanen sowieso op zitten te wachten. Want dit is natuurlijk een ongeregeld zootje. Al die landen bij elkaar die waar, allemaal een beetje doen met ze zin in hebben... met een soort van semi... Uh, ja, dan hebben we de, Brussel. Maar ja, wat, wat is dat? Dus het, ja. het, wordt, het wordt allemaal wat formeler straks. En dan hebben we hier in Nederland, en in alle andere landen overigens ook... hebben we ja, eigenlijk steeds minder te vertellen. Maar is dat, een, is, dat, is dat nou ja wenselijk of is dat nou juist verschrikkelijk? Of, of nou, weinig? aan de ene kant is het natuurlijk uh, jammer... Aan de andere kant denk ik dat het voor de lange termijn, op de korte termijn denk ik dat het, dat het heel veel consequenties heeft. Op de lange termijn denk ik dat het voor stabiliteit gaat zorgen. Hey, het, is, het is ook natuurlijk te raar voor woorden dat je met elkaar zegt: we gaan één munt doen, we hebben open grenzen, we zijn eigenlijk, eh, ja, eigenlijk zijn we gewoon één land. Ja. Maar we hebben wel gewoon, ik weet niet hoeveel ministers, dan wordt het net zo'n puinhoop ja, in Europa al als echt. in België. Maar in nou, België keller. zijn er namelijk ook, geloof ik, uh, zeven ministers van, uh, van het water en zeven van de dit. Uh, dat werkt niet. Ja, over afvoerputje gesproken, België. Maar... maar weet je trouwens wie ook heel graag een federaal bestuurd uh, Europa wilde? Ja, dat weet ik. Ik dacht dat uh, Jan me nu wel de Godwin erin zou smijten. Jongen, jonge, jonge. Nee, maar, nee, maar even, even... Nee, ik zeg even... niet dat ik dat wil. Ik denk, ik denk alleen dat dat, dat dat wel... Het kan bijna niet anders of die, of die chaos die gecreëerd wordt... Die wordt daarvoor aangewend. Ah, en... Dus daarom flikkeren ze Griekenland er ook niet uit. Want dat is namelijk het grote onderdeel van de chaos. Precies. Dus die moeten ze behouden om chaos te houden. Ja. Om ons straks federaal te, te knechten. Ja, maar het is wat, wat is, gebeurd, is ook moeilijke die, film met die wel, dat? Die Fransen en die Duitsers bepalen gewoon een spelletje. Ja. En die zitten straks met een meerderheid zometeen in, uh, in dat bestuur. Dus ja, eigenlijk hebben ze dan. Uh, hebben ze natuurlijk hun zin, hè? Want maar, die bepalen het spel maar, hè? Maar, maar, maar dan krijgen we dus ook federale regels, neem ik aan. Dus dan uh, uh, is het gedoogbeleid ook afgelopen en dan kan jij niet meer uh, aan je hasje komen hier. Aan ah, maar wat kan ik niet? Aan de hash. Aan, aan de ja. hash? Ja, dat gaat er dan ook uit. Mm, ik, ik vraag me af of, of het op dat niveau gaat oh, gebeuren. Oh, wij houden wel ons een beetje ons eigen folklore nog. Weet ja, je. die hash die, die, die houden gewoon hier denk ik ja. Oh mooi. Daar zijn we zo aan gewend geraakt toch? Jazeker Kees. Nou, Tenminste. Ja. ja, jemig de <laughs> pemig. Ik wel hoor. <laughs> ik <ook. laughs> ja, laat wil ik zijn. Jan niet. <laughs> nee, nee, Jan is, Jan Jan Jan is een, drinker. een drinker. Van de hash <laughs> moet je zelf blijven vind ik. Ja. Blijf, met ja. be je, de poten van onze, ja. onze, onze. Blijf, er, af. Ja. Hey, En wie wordt dan de baas? Van de, want, want dan wil ik ook een naam horen, Kees, want we zijn nu toch even lekker bezig. Hè. Hitler die krijgt de zin. En wie wordt dan de baas? Nou, Hitler je hebt de zin. Hitler, het, het Duits, een Duitser kan het in eerste instantie niet worden, dus dat zal een nee. Fransman worden. Hij gaat verdedigen. Ja. Een Fransman? Napoleon. Ja, Hallo. Een, een Duitser kan het gewoon, dat is. Dat is, nee, denk dat ik, is cultuur, denk ik, dat het verstandiger is voor Duitsland om de Fransen in ieder geval. De, de eer te geven maar van de eerste president van Europa. En ja, zou ik nee, toch... nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee, maar ik zou toch echt liever door een mof bestuurd worden... dan een Fransoos. Waarom? Nou, omdat <laughs> Waarom? ik een Duitser wel vertrouw... Ik weet niet of ik hier nu... Uh, uh, we al zijn, dat het zijn allemaal vreemd al vreemd politici hoor. Dus als je het over vertrouwen hebt. Dan nee, maar ik. Eh, en punt liggen, spreek me toch meer aan dan van uh, wie we, no, no uh, uh, Bouteille de Veen. Nou ja, we, uh, we, zijn, we, zijn, we zijn ook alweer... Ik vind het al heftig genoeg dat we onderdeel zijn van een samenzwering... Die ertoe moet leiden dat er een federale Europa-staat komt. Maar moeten we er dan niet uitstappen? Zoals ja. uh, Geert zegt van de PvdA. Oh, overuit. we gaan, we gaan knettergek, overuit. Ja, we kunnen er niet uitstappen. Ah, oh, shit. We zijn geknecht en we zijn gepiepeld. We zijn nog we gepiepeld. Maar ja. we zijn dus de lul. Nee, wij zijn onderdeel van het complot. We hebben het zelf bedacht. Zullen we naar sexy bitch? Wat zeg je? Een sexy bitch, wil ik. Jij zei net dat ik te veel van het draaiboek was, Jan. Ja. Maar we zaten nu echt op het... Op, op, op. Ja, nou, ah, jij ja, hebt gelijk ja. ook. We Hup. gaan gewoon naar sexy bitch. Ja. Kees, we, we, tot het nieuws. Kees, we praten straks met je wel. Nou, en nog. Dit is uh, van David Gedda. Die is uh, de beste DJ van de wereld. Nou, lekker belangrijk. Ja. Nee? We gaan allemaal naar de kogen. We, we, <laughs> we, we gaan naar het poepgaatje ja, van het toestotje. Ja. Goed, oh, Lekker gek van. Lekker begin. Ja, je mag dan niet door de tekst nee lullen, maar uh, ik, ik ben kapot hoor. Ja, ik mag best, hoor. Ik zit stuk. Ik, ik, ik ben ook best gedemotiveerd. Ik ga, ik, ga even, uh, ik ga even naar buiten. Ik, ga even, even, uh, ik moet even mijn vrouw bellen of ze genoeg uh, bruine bonen heeft die ingeslagen. Want we gaan allemaal kapot. Ik Ga naar Kildergaan. Het is gewoon de rommel. Het is gewoon de rommel. Geloof me, geloof Ze zeggen dat ze moet vertragen. de slechtste zaak in de